Herman Vriend met het NOS Journaal. Pubers die een ernstig delict halen onder een speciaal adolescentenstrafrecht... waarvoor staatssecretaris Teve plannen heeft uitgewerkt. Het biedt volgens Teve een samenhangend sanctiepakket... voor mensen tussen de 15 en 23 jaar. De maximale duur van de jeugddetentie gaat omhoog van 2 naar 4 jaar. Ook kan voor een zwaar zede of geweldsmisdrijf niet meer alleen een taakstraf worden opgelegd. En wil teven vaker elektronisch toezicht toepassen op risicojongeren...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 De 81ste editie van de TT-nacht trok 55.000 bezoekers. En dat zijn er 15.000 meer dan vorig jaar. Het weer vanuit het westen ligt de regen die smiddags in het hele land valt. Pas s avonds is het op zijn warmst zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A16, Belgische grens richting Breda, bij knoop het Galder 3 kilometer door werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. En op de A20 Gouda in richting Hoek van Holland, bij Moordrecht 2 kilometer. Er is een auto stilgevallen en die blokkeert bij Nieuwekerk aan de IJssel de rechte rijstrook. De N233 Kester en Veenendaal is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk tussen de A15 en de afwit Wageningen.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en Zomerhits... zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Goedemorgen Zandvoort.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 daar hebben we gezegd van, nou beste Kei, ga daar een aantal woningen aanbieden bij de vrije, vrije sector. Ja. Vooral ook om, uh, maar goed, dat kan ik er ook een heel ja, uur daar over ga, gaan praten. Dat kom je ook vast nog wel een keer Dat weet ik wel zeker, want we zijn op dit ogenblik, ogenblik bezig met uh, de provincie met een regionaal actieprogramma. Dus uh, ja. daar denk ik dat ik uh, eind dit jaar of begin volgend jaar, uh, uh, ja, dat het uh, richting uh, de gemeenteraad gaat komen. Dus uh, als je mij uitnodigt, ben ik altijd van harte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 Nee, dat wordt uh, onderling uh, door uh, de drie wethouders be be okay. bepaald. Dus, dus Het wordt politiek bepaald, zo mag ik het zeggen. En heb je er ook affiniteiten mee? Is dat ja. ook een voorwaarde? Ja, we, voor, voor mij was het heel belangrijk, uh, toen vorig jaar, toen we de portefeuilleverhoudingverdeling uh, uh, uh, deden, is dat de speerpunten die wij hadden als uh, CDA's zijn, dat wij daar ook de portefeuilles voor kregen. Oké. Okay. En ja, vier van de vijf speerpunten hebben, daar ben ik nu portefeuillehouder van. Ja. Okay. Uh, behalve financiën niet, maar goed, dat is uh, in handen van uh, wethouder Tonen. Dus, deels dus affiniteit en deels ook politiek uh, ja. Ja. programma. Ja. Ja. Nou, we gaan naar de parkeer. Uh, Pieter, wil jij een aftrap geven voor de parkeer- Ja, Ja, zeker, want ik wil eerst beginnen met een compliment te geven aan de dames en heren ambtenaren van de gemeente. Ja. Want ik ben groot verbaasd. Nog geen maand geleden ik kreeg alle bewoners uh, in deze buurt, en dan praat ik over Koninginnenweg, Wilhelminaweg en dergelijke kregen een brief in de bus van het regime gaat in. En u kunt nu uw kaarten gaan bestellen. Bewonersvergunning en bezoekerspassen kunt u gaan bestellen. 80 euro en 20 euro. En vult u even het formuliertje in naar de gemeente toe. En vervolgens moet je dan ook je, een kopie van je rijbewijs meeleveren. En je moet geld overmaken. En tot mijn groot verbazing, binnen vier weken kreeg ik gisteren de kaarten binnen...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 Handhaven betekent inderdaad bekeuren. Maar ik vind handhaven vind ik een netto woord. Ja, nee, maar het is concreet. 1 augustus krijg je een print. Hoe kost die? Dat, uh, dat, dat moet je niet aan mij... Ik, ik, zo, zo, ik zo, zo, zo diep... Dit, volgens mij is het 54 euro. Nou ja, dat is toch jammer. Zeker. Als je he? dat elke dag krijgt.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 en we hebben ook nog een, een, een deel fiscaal bijvoorbeeld in de Haltstraat in de Groot Krocht. daar uh, is uh, het zogeheten shop-and-go publiek en we hebben een nieuwe parkeergarage meteen even tussendoor eh, ik heb nu zo'n bewonersvergunning ja. maar nu komt er iemand bij mij logeren een week, waar ja. laat hij zijn auto bij jou in de buurt, ik weet toevallig waar je woont, de zijn uh, is er een, uh, er was ook een verzoek van de gemeenteraad, ga uh, plekken in buurt aanwijzen waar die mensen kunnen parkeren, en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 ik uh, er zit inderdaad ook een ja, kenteken maar op, maar het is geen motor, het is nee. geen motorvoertuig. Nee. Dus nu staan er in de straat staan er vier aanhangwagens. Ja?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 Uh, hmm. dus, dus met parkeerautomaat betalen Een deel waar, uh, waar verblijfstoeristen kunnen, kunnen staan En een deel waar bewoners kunnen staan Dus die, die drie stromen worden echt gescheiden oh, nou, euh, Nog eventjes, nu heb ik zo'n euh, bewonerskaart ja. Ik mag parkeren in dat gebied van euh, nou, zeg maar Van de Gerkenstraat, Kostloerenstraat, euh, Haltenstraat Dat hele gebied ertussen ja. um, Maar in de Oosterparkstraat, Westerparkstraat Is daar ook een bewoners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 gratis parkeren. Ja, behalve niet waar je met een parkeerautomaat staat. Dus dat is een enorme verbetering. Het zou ja, Dat is een ontzettende irritatie dat als je even ergens ja, even naar Zuid wil of wat dan ook, dat je meteen uh, een parkeervergunning of zo'n taaltomaat ja. nodig had. Dus dat is echt een, een enorme verbetering. Dus Zandvoort wordt één wijk, zo zien ja. we dat ook. Ja. Nou kan ik me voorstellen, mensen in Nieuw-Noord, daar is dat regime nog niet, en dat komt er voorlopig ook niet. Maar die mensen hebben een auto en die, uh, die willen naar familie ja. toe, hier in de gebieden waar die regime er wel eens ja, wat dan die kunnen een bezoekerspas aanvragen ook voor 20 euro uh, mag je drie uur staan over dat ja met, met met een blauwe met een blauwe schijf drie uur ja of je moet naar de geef kerk toe nou laat ik zo of je moet in, of je inderdaad je gaat betaald parkeren of in het parkeer uh, garage of uh, elders ja. alleen ja dat, dat is de afspraak die we hebben gemaakt als uh, met de gemeenteraad samen dat we dat, dat zo gaan insteken en uh, nou mogen de bewoners een onbeperkt aantal bewonersvergunningen ja. opvragen. Betekent dat dat als je vijf auto's hebt in één adres, dat je ook vijf uh, van die vergunningen krijgt? Ja. Nou, oh, dat is uh, soepel. Hè, dat dus is Alle, alle kinderen en pubers en ja, vrouwen. Ja, er zit wel één mits en maar aan. Nee, nee. Ho, ho, ho, ho, uh, een bewonersvergunning? Nee, toch? Je mag toch niet vijf van die dingen... Ja, mag. Mag. Het is, uh, uh, het is onbeperkt.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 Nou, het is, eh, Nogmaals, eh, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zo enorm eh, snel. Dat, eh, ik ben echt stom, een stom verbaasd. Nog even een laatste vraag. De vorige keer dat je bij mij aan de microfoon eh, stond. Had je toegezegd dat elk eh, adres drie bezoekerspassen eh, per woning eh, kreeg. En nu eh, is dat teruggebracht naar twee. Kun je daar iets over zeggen? Ja, de gemeenteraad beslist. De gemeenteraad okay. heeft besloten om eh, twee bezoekerspassen. Ik heb waarschijnlijk gezegd eh, dat het collega... Eh, ik weet niet precies wat ik heb gezegd, maar...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 Uh, dus uh, ja, wij waren wel redelijk tevreden. Uh, de de, de, drie kwart wa was ontevreden vanwege het feit dat ze een problemen hadden. En een kwart was uh, tevreden vanwege het feit. Uh, ja. Dat het zo, zo, zo werkt. Oké, okay, ja, we moeten door helaas. Ja. Ander, ja. je bent een goede, mooie prater. Maar jij werkt ook niet van niks bij de radio, denk ik dan maar. Heel ja, erg is... bedankt. Ja, graag gedaan. Dat je hier wilde zijn. Ja. Er geeft de de complimenten invoeren. door aan de ambtenaren. Dat zal ik zeker doen. Dankjewel. Het ja, uh, volgende onderwerp uh, is Kees van de Big Band Buitenlandse Zaken. En die gaan morgen optreden in het uh, muziekappel.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 Nou, aangeschoven is uh, Kees Reiners, hij woont in Haarlem. Welkom uh, Kees. Goedemorgen. Je bent uh, muzikant, neem ik aan dat je hier zit? Of, uh, ben je een, uh... Als hobby uh, speel ik muziek. Ja, uh, ja precies, want je had ook nog de manager kunnen zijn natuurlijk. Wat ja. waar gaat het over? Het gaat over de Big Band Buitenlandse Zaken. Nou, een, een, een ontzettende mooie naam voor een, uh, voor een big band. En uh, jullie gaan morgen optreden in de muziekkapel. Uh, Koepel, en... muziekkoepel. Denk oh, ja, is dat kapel? Oh, koepel. Oké, ja. prima. <coughs> Muziek koepel. Duivertul.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 Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Hoe langer? Harlem Jazz uh, zou ook kunnen. Uh, Harlem Jazz? Ja, ja dat, is daar, ook, dat pakken jullie ook uh, makkelijk nou, mee. Nee, ja, daar dat zou ook uh, wel, wel kunnen, kunnen staan. Maar, uh, en we goed, hebben ook nog Sandvoort Jazz, jazz hè? Sandvoort Jazz. Ja, al, de, uh, wanneer? Kor? september? mijn hoofd? Ja, dat is uh, jazzfestival. niet binnenkort, nee. maar. Augustus. augustus? Nou, ergens heb je dan een jazzfestival. Dus uh, neem contact op met de uh, organisatoren. Okay. En, uh, wie op. weet. Want ja, als het hier gewoon heel erg goed aanslaat en de mensen ja. raarst enthousiast... Tool uh, 1 en ja. 1 is 2. Hoe lang, uh, hoe lang bestaan jullie al? Nou, de, de, het orkest is eigenlijk ontstaan uit uh, de HMC Jazz Club. Uh, als een okay. soort leerorkest. Dat ben ik er nog eens geweest. En, uh, en uh, dat is natuurlijk al uh, lang geleden. Hoe Ik weet niet die is opgeheven in 1990 of zo. Nou, ik, uh, ik heb het dan over uh, 85 of zo ja, dat ja, was. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, een ja, leuke tent. Ja, ja, ja. Ja. Toen was ook oud. Ik was <laughs> <is> het uh, <laughs> Kijk, 10, zeker dus, he, maar uit. <laughs> hey, maar toen is het eigenlijk uh, ontstaan als een soort uh, workshop-orkest, een leerorkest, onder de leiding van Frans ah, van Meersen. En dat is doorgegaan onder de leiding van Egon Kracht, die, uh, die inmiddels ook wel zijn sporen verdiende heeft als uh, bassist in de jazzwereld en de cabaretwereld. Um, daarna is het, uh, is het verder gegaan onder de leiding van Dolf Pleiter, een Amsterdamse saxofonist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 dat, uh, nou ja, dat is wel erg leuk. En uh, Frans die, die heeft er uh, enorm aan getrokken door uh, de discipline uh, enorm op te voeren. En, uh, en uh, de, de, de, de nauwkeurigheid in het spelen. Waardoor iedereen uh, ja, gedwongen wordt om thuis ook zijn noten te bekijken en heel strak uh, te gaan spelen. En daardoor is het ook heel, uh, veel meer gaan zwingen, gaan de muziek. Het werd ook wat professioneler. En is de band uh, ook, ja, ook ja. gegroeid? Omdat ja. uh, mensen die kwamen ons, uh, zagen ons optreden en die werden daardoor aangekomen stoken en die ging ook wilde ook meedoen, dus we zijn uh, groter gegroeid in de, in de laatste vier jaar, zeg maar. En jij nou zo'n trombonist die ook de leiding heeft, uh, hebben jullie een dirigent of je soms mee? Hij is de, de dirigent. Maar... Hij speelt dus geen trombone. Oh, hij speelt niet meer. Is, hij ah, is Zij okay. is de enige beroepskracht in ons, uh, in ons gezelschap. Hij uh, um, is dus een broekmuzikant en hij uh, uh, doet als, uh, ja, hij, hij leidt ons, hij uh, dirigeert ons en geeft aanwijzingen en. Uh, uh, hij speelt ook wel op uh, ritme instrumenten ook uh, zelf mee hmm. oh, als uh, het ja, ja, ja.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 Ja. Voor een aantal uh, zaken ja. om het allemaal te regelen. Ja. Uh, ja. Gezien het bezuinigingsgehalte uh, ja. momenteel bij al die uh, gemeentes en zo, gaat ja. dat nog gevolgen krijgen voor jullie? Worden jullie ook gekort? Gaat dat... Ja, we zijn daar wel over uh, geïnformeerd. Dat, uh, ik heb nog niet inhoudelijk, uh, weet nog niet, wat de consequenties voor ons gezelschap uh, zal worden. Maar ik denk dat de subsidie uh, uh, st wordt stopgezet per uh, 1 januari 2012.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 Oh, hoe vinden we die? <laughs> uh, www.bbbz.nl En daar staat een doorlink naar de videoclip nou, exact. Of, daar... of op YouTube, uh, YouTube kun je natuurlijk ook BBBZ ja. uh, int, int, Intikken dan, uh, Dus daar staat hij, hoe je hem vindt en... Dat weten we nog niet natuurlijk Live Moet je hem even kijken ja. hey, uh, Nou Kees, heel erg bedankt dat je hier uh, wilde zijn uh, Swing uh, de sterren van de hemel Dat gaan we morgen doen ja. dat Maakt het nog leuker dan, uh, dan morgen in ieder geval, als we luisteraars jou willen zien en je bent, dan uh, kunnen ze om half twee naar het Raadhuisplein tot uh, vijf uur. Dus dat wordt een prachtige mooie opwarmer voor uh, voor culinair zandvoort. Dus uh, komt al uh, naar het Raadhuisplein. Ik hoop dat uh, het weer mee gaat werken. Ja. Uh, we hebben nu de regen, straks over en morgen waarschijnlijk. Voorspelling is ook. goed, dus ja. uh, het ja. moet lukken. Dus, uh, ja. Ik hoop dat het een leuke optreden wordt. Ik ga zeker kijken. Oké. Okay.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 je kunt er een apart scharrenkopje voor kopen, van die bonnetjes. En dat is, uh, ja, is nog betaalbaar ook. En dat ja. zijn die grote gerechten waar je een hoop geld voor betaalt. Maar je kunt Maximaal kleiner... 6 euro, hè? Ja. 6 scharrenkoppen, ja. En dan gaan we naar uh, het zondag uh, 26 juni van 1 tot 4. En we hadden het, het net al over, dat is de Big Band Buitenlandse Zaken in het muziekpaviljoen Raadhuisplein.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 Ik uh, begrijp niet helemaal waarom dit op de agenda staat er. Nou ja, het is, het is een leuk, uh, leuk evenement uh, voor Zandvoort, dus ook om naartoe te gaan. Ja, nou het is in ieder geval, uh, ik ben er nog nooit geweest, maar het schijnt wel echt een moeite. Ja, het om is uit, echt heel leuk. Ja. En uh, duizend bezoekers die, uh, die komen daar naartoe en allemaal demonstraties van mariniers en, uh, en helikopters. gaan Waarschijnlijk ook die mensen gaan afzetten op schepen en noem het maar op. Nou, inmiddels hebben we ook aan tafel even aangeschoven gekregen een meneer Joustra. Pieter, welkom. Uh, dankjewel, Cor. Uh... Dank je dankjewel. gaat hier het... zomaar zitten. Hey, jullie gaan straks samen het uh, programma maken, hè? Ja, klopt. Uh, we hebben in het kader van het programma ZFM Oud Zandvoort een bijzondere gast. En dan, uh, ik zie hem al zitten, de heer Arns.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 Dan wil ik nog even melden dat morgen het programma van RTL 4 Ambassadeur voor een dag is. Om 5 voor 5. En dat is. Uh, die zijn twee weken geleden binnengevallen bij Goedemorgen Zandvoort. En toen zat ik te presenteren samen met Don de Geber. En uh, onder meer Joep Serton, die komt bij ons aan uh, tafel in dat uh, programma. Dus allemaal morgen kijken op RTL 4 vijf voor vijf. Nou, dan gaan we nu uh, afronden.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 En wilt u uitzending gemist nog een keer beluisteren, dan kunt u naar de website gaan van cfmzandvoort.nl. Vul de datum en de tijd in en, en een uurtje later kunt u dat allemaal beluisteren. De techniek is Tom Hendricks. Tom, heel erg bedankt. redactie Ellen, Yvonne Roosendaan, Ellen Jansen. En de presentator Rijer. En eh, Richard En natuurlijk af en toe Pieter Joustra. We gaan naar de volgende muziek, The Saints met This Perfect Day. En ik wens alle luisteraars hele goede week en tot volgende week.